Ewout de Jong met het NOS-journaal. Luchtvaartmaatschappij American Airlines heeft een langlopende juridische strijd geschikt met een bedrijf dat zijn hoofdkantoor had. op de bovenste verdiepingen van het World Trade Center in New York. Financieel dienstverlener Cantor Fitzgerald verloor op 11 september 2001. 658 van zijn bijna 1000 werknemers. bij de aanslagen met gekaapte vliegtuigen op de Twin Towers. Volgens het bedrijf had American Airlines te weinig gedaan om de kaping te voorkomen. American Airlines voerde aan dat de aanslagen niet te voorspellen waren geweest. De hoogte van het schikkingsbedrag ligt volgens de New York Times tussen 400 en 500 miljoen dollar. In de Koolhaven in Rotterdam heeft brandgewoed in een studentencomplex. De brand was snel onder controle. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. Waarschijnlijk omdat ze rook hebben ingeademd. De brand voedde op de begane grond van het gebouw met studentenwoningen. Een onbekend aantal bewoners is in bussen opgevangen. Het is niet duidelijk wanneer ze weer naar huis kunnen.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 Radio 1. VPRO. Woord. Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij Woord. Het is twee minuten over vier en we zijn er nog tot zeven uur in de ochtend met hele mooie maar onvoltooide dingen. Wat dacht u van een kist vol kattenbelletjes en manuscripten en notities en wat dies meer zij van een overleden schrijver? De Portugese auteur Fernando Pessoa leefde van 1888 tot 1935. Hij overleed op 30 november 1935. En na zijn dood liet die Pessoa een kist na... met daarin ruim 27.000 manuscripten. En dat waren oude enveloppen, rekeningen, bloknootvelletjes. En daarop had hij dan met de hand gedichten of prozafragmenten gekrabbeld. In de nu volgende VPRO-documentaire doorkruist Michael Stoker Lissabon op zoek naar die kist. Hij achterhaalt de bewogen geschiedenis van de manuscripten. Hij zoekt bijvoorbeeld ook een nicht van Pessoa op. En hij schetst in deze documentaire een prachtig portret van de schrijver en zijn stad. In de Hieronymuskerk, vijf kilometer buiten het centrum van Lissabon, vindt een kerkdienst plaats. In het bijzijn van Vasco da Gama, de beroemde zeevaarder, en Louis de Camois, de niet minder beroemde dichter. Want hun tombes staan in die kerk. Ze zijn onderdeel van dat reusachtige bouwwerk met zijn torentjes en zijn pelorignes, pilaartjes, zijn goud en zijn devotie... En ik sta hier in de kloostertuin bij de kist van Fernando Pessoa. Hier ligt de man begraven die schreef vrijwillig zijn en onoprecht, zonder geloof of plicht of plaats. En zo gebeurt het nu dat er groepjes nonnen zich vergapen aan het graf bijvoorbeeld. En vooral veel toeristen met grote fototoestellen en zonnehoedjes op. Hij ligt goed ingemetseld tussen marmeren platen... in een nis van de zuilengang. Hij heeft geen gebeeldhoude kist of iets dergelijks. Hij is gewoon in een gat in de grond gegaan. En twee luchtgaten in het steen herinneren nog slechts aan het lijk dat het daar ligt. En een vierkantige zuil. Een soort pilaar waarop een groot in een metalen plaat staat gegraveerd. Fernando Pessoa en twee jaartallen, 1888... 1935, maar er is wel iets vreemds met deze grafsteen. Er staan namelijk nog drie namen ingebeiteld in het marmer. Helemaal bovenaan de zuil... ...staat de naam Ricardo Reis en een tekst. Wees om groot te zijn geheel. Maak niets wat jou is groter of tot niets. Wees als in alles... Leg zoveel je bent in het minste dat je doet. Zo blinkt de maan in ieder meer geheel. Wijl zij verheven leeft. En als je een paar passen naar rechts doet. En de rechterflank van die vierkante zeil bekijkt. Staat daar de naam Alvaro de Campos. Nee, ik wil niets. Ik zei toch al dat ik niets wil. Kom er niet aan met conclusies. De enige conclusie is sterven. En aan de andere zijde... Tegenover die van de kampu staat tenslotte de vierde naam... Alberto Cairo. Het is niet genoeg het raam open te doen... om velden en rivier te zien. Nog volstaat het om niet blind te zijn... om de bomen en de bloemen te aanschouwen. Vier namen op één steen. Vier namen voor één kist... Met één man en vier namen is dan nog pessimistisch. Want als de beeldhouwer alle personen die Fernando Pessoa tijdens zijn leven is geweest, op die steen had willen krijgen, dan had hij er 72 namen op moeten bijtelen. In ons leven talloze, schreef Pessoa. En het leven is de buitenkant van de dood. Hier. In het Jeronimus-klooster vind je dus de botten van een man die altijd onder zijn bestaan heeft willen uitkomen. En je moet die andere kist vinden om uit te leren kennen zoals die kennelijk was. 72 personen met allemaal een eigen stem, allemaal een eigen geboortedatum en een eigen literatuur. Maar ja, dit is wel zijn graf. En. Toen ik net in de kerk was, zag ik dat Vasco da Gama op zijn praalgraf. een bosje rode rozen van iemand had gekregen. En dat ben ik dus vergeten. Maar ik denk dat ik een goed idee heb. Ze zullen vast vergeten zijn om Pessoa's hoedje. met hem mee te begraven in die kist. En het lijkt me nou zo aardig als ik mijn hoedje. Mijn dierbare hoedje. afdoe en op die vierkante pilaar Leg. Zo. En het graf van Fernando Pessoa heeft nu een vierkante zeil met vier namen erop en een zwart hoedje. <tied> feel Het is een kleine kamer, 4 bij 4 meter. Strakke, uh, wit gepleisterde muren, witte luiken voor de ramen, twee erkertjes, houten vloer. En alleen het deurkozijn lijkt zo te zien, nog in de originele staat. Afbladderende verf, gespleten hout. En hier, klein eentje buiten het centrum van Lissabon in de wijk Campo Theoriek. Heeft van andere persoon 15 jaar van zijn leven gewoond de laatste 15 jaar. Er staan wat vitrinekasten met reliquieën waar bedevaartsgangers die op bezoek gaan bij het voormalige huis van een dode schrijver op zoek zijn. Een pennenhoudertje, een brilletje, montuurloos, goedkoop brilletje met uh, krullen achter je oren. Dat soort dingen. En het klinkt een beetje hol... omdat ze de hele kamer... althans alles wat er nog in stond... eruit hebben gehaald. Behalve de oude... eikenhouten... inmiddels een beetje doorgezakte... commodekast. En het was deze commodekast... waaraan Fernando Pessoa... op wat hij noemde de triomfdag... van mijn leven... in een soort staat van goddelijke extase de dertig gedichten van Alberto Keijeroe schreef. Staande, want Pessoa schreef het liefste staand. En als ik hier zo sta, leunend tegen die commodekast, kast zit niks meer in de lade, eenvoudig, goedkoop ding... dan weet ik het zo net nog niet. Ten eerste krijg je volgens mij een bochel als je hier in één keer dertig gedichten aanschrijft... En ten tweede was persoon een mystificator, een verhalenverteller. Iemand die nooit te beroerd was om iemand iets op de mouw te spelden. Zeker niet als het om zijn eigen persoonlijkheid ging. Maar het gaat natuurlijk om de kist. De kist. Die staat er niet meer. En toen ik vroeg aan die mevrouw die hier werkt... waar de kist was, zo zei ze... Ja, dan weet ik eigenlijk ook niet waar die kist nou precies... Is is, maar je moet maar naar de Nationale Bibliotheek gaan. Daar weten ze in ieder geval waar die, waar die staat. Als ik hier zo loop, in dit gebouw waar Pessoa dus heeft gewoond. En dat ze hebben omgebouwd in een prachtige glazen en witte Italiaanse architectuur. Waar dichters op kunnen treden en kunstenaars hun werk kunnen exposeren. Dan denk ik dat ik eerst maar eens naar, naar de binnenstad van Lissabon ga. Want daar... Daar heeft het leven van Fernando Pessoa zich volgens mij echt afgespeeld. Dat is het universum waar al zijn gedichten en in het boek De Rusteloosheid zich afspelen. Ik denk dat ik daar meer van Pessoa zal vinden dan hier of in de nationale bibliotheek. Ik ga naar de benedenstad. Zondagmorgen. Uur van half zeven. De zon neemt langzaam bezit van Lissabon. Er is niemand op straat. De toeristen zijn nog netjes opgeborgen in hun hotels. De winkels zijn nog dicht. Je ziet van nu en dan een bakker aan het werk achter de gesloten deuren van zijn pastellerie. De eerste trammetjes rijden passeren ze nu dan taxis. En als je die taxis nou eens vervangt door de eerste automobielen... die door Lissabon reden... en van die trammetjes die nog uit het begin van de 20e eeuw stammen... die schreeuwerige Coca-Cola reclames wegdenkt... dan denk ik dat je een goede indruk krijgt van de sfeer van het Lissabon... uit de tijd van Pessoa. Je ziet ze zo lopen, die klerken uit het begin van de 20e eeuw... in hun jaquets... In een lakschoenen. Een hoge hoed, op of in de hand. Elegant de dames groetend. Of even halt houdend op dat eh, met mozaïeken versierde trottoir. Voor een etalage. Het zilverlichte glimmen. En ik ben naar de Rua dos Douradores gelopen. Dat is een van die kaarsrechte, brede straten die van het uh, plein aan de Taag in het zuiden van, de, van het centrum Praça do Comercio naar het noorden van het centrum naar uh, het plein Rossio lopen. En die grote, brede, kaarsrechte straten worden dan weer op hun beurt gekruist... door een aantal smallere dwarsstraten... waardoor een soort rasterpatroon, een schaakbord, ontstaat. En in dat schaakbord... Daar bewoog Fernando Pessoa zich. Hier woonde hij. Hier heeft hij een stuk of 14, 15 verschillende huurkamers gehad. Hij heeft uh, talloze malen verhuisd in zijn leven. En daarom had hij ook, denk ik, die, die hutkoffer, die kist... om zijn inboedel, de karige, weinige spullen die hij had... Uh, in te vervoeren. En later dus voornamelijk om zijn gedichten, zijn teksten in te bewaren. Moet ...enorme chaos van 30.000 velletjes geweest zijn die ze in die kist hebben aangetroffen. En misschien is dat ook de enige reden dat hij de laatste 15 jaar van zijn leven op één kamer is blijven wonen. Maar hier woonde hij dus. Hier, hier werkte hij als handelscorrespondent. Hij vertaalde brieven. En hier trof hij zijn makkers van de avantgardistische blaadjes... In pamfletten. Hier werden de ideeën geboren op het café's, in de cafés op het Rossi, op het Chado, op de Praça de Vicara. En hier in de door de Sdorodore speelt het boek de rusteloosheid zich af. Hier woonde op een van de huurkamers, net zoals Pessoa, Bernardo Soares... Ik heb het al gehad over die drie andere grote heteroniemen van Pessoa. Die, die dichtersheteroniemen, waaronder die zijn gedichten publiceerden. Maar er was dus nog een vierde. Die hadden ze ook wel op dat uh, grafmonument van Pessoa mogen bijtelen. Bernardo Soares. Die woonde hier op een kamer in de rua de Sturidores, Waar hij geen poëzie, maar een soort dagboek schreef. Maar dan een, ja, een fictief dagboek dus. Zo noemde het zelf een autobiografie zonder feiten. En hier woonde die, die Soares. werkte als uh, kantoorboekhouder, als klerk dus, net zoals Pessoa. Hij woonde op een huurkamer, net zoals Pessoa. En vanuit die kamer keek hij door zijn raam uit op de straat. En hij zag daardoor een klein stukje Rua, dus door de doors. Hij zag een klein stukje Lissabon, een klein stukje Portugal. Klein stukje van de wereld, maar dat was nou net zijn hele universum. Natuurlijk zag hij op straat ook wel de visvrouwen, de bananenverkopers, de krantenjongens en de klerken. De klerken waar hij er zelf één van was, maar hij voelde zich niet één van hen, hij was alleen. En dat fundamentele gevoel dat beschrijft zoares in honderden en honderden fragmenten tekst in die kist aangetroffen. Op een steeds weer op een andere manier. Het gaat maar door. Het gaat maar door. En Pessoa schrijft helder. Zo aangrijpend helder. Dat het boek me eigenlijk nooit meer heeft verlaten. Dat was mijn eerste kennismaking met... Uh, mijn eerste kennismaking met Pessoa. En daarna kwamen de de gedichten. Daarna kwamen de campus en Cairo, Reis. Eerst was er Bernardo Suarez en het boek de En daarom wilde ik op zondagmorgen, vroeg, te vroeg, met het slaap nog in mijn ogen, naar de Rua dos Tradores. Ik ben naar de oever van de Taag gelopen en daar zit ik nu in het zonlicht. Hier waar Alfred de Campus zijn ode aan de zee heeft geschreeuwd. En er zit een man naast met de vissen. Je ziet de guppies aan de oppervlakte zwemmen. Verderop zit een, zit een, een oud vrouwtje met een tandeloze mond, uh, persikken te peuzelen. Ze heeft een zwarte omslagdoek om en uh, een donkerbruin verweerd gezicht. En achter me hebben zigeuners hun kleedjes uitgestald... waarop ze allerlei prularia proberen te slijten aan toeristen. En er zit een vrijend stelletje. Want Lissabon is niet alleen de stad van Pessoa, maar ook... De stad van de romantiek. Ik heb de Nationale Bibliotheek maar eens gebeld. En uh, mijn god, wat is dit een corrupt land, zeg. Kreeg ik dus een mevrouw aan de telefoon. En uh, nou ja, ik zei, ik wil die, die kist, hè? is die hier, die wil ik eens zien. Die manuscripten. Toen zei ze, ja die kist, dat weet ik niet hoor. Maar die manuscripten, die, die worden hier onderzocht. Ja, dus die hebben we. Nou ja, die zou ik dus graag even willen zien. Nou ja, dat was dan weer heel moeilijk. Want uh, dat moet schriftelijk worden aangevraagd. En daar moet je toestemming voor krijgen. En normaal gesproken gaat dat hele feest niet door. Nou ja, toen had ik het al zo'n beetje begrepen. Ik dacht, Michael gaat zich mooi niet in die uh, papiermolen wentelen die doet het dan wel op de Portugese manier. En, nou, en dat komt er dan zo'n beetje op neer... dat je eh, wat wij in Nederland vriendjespolitiek noemen, bedrijft. He? Je moet dus met iemand een kop koffie gaan drinken in de kroeg... die dan weer iemand anders kent, naar wie je kan worden doorverwezen. Nou, En ik dacht dat mijn docent eh, aan de Universiteit van Coimbra wel zo iemand was... Dus daar heb ik eens een middagje mee in, de, in het café gezeten. En die laat je dan eens wat vertellen over waar ze al mee bezig is. En je toont je interesse in de Portugese literatuur. En je doorstaat het staren naar uh, de zwarte haren die uit de bovenlip groeien. Afijn, aan het eind van de middag komt ze dan met een naam op te proppen. En die naam blijkt dan te zijn van de directeur van de bibliotheek. En die zou ze dan wel eens bellen en dan moest ik maar eens langs gaan. Dus dat heb ik gedaan en dan word je ontvangen in een kantoor met een 19e eeuwse inrichting. Meubels uit de Hanse tijd, vol met boeken. En uh, ja, daar zit dan een man achter het bureau. Twee keer zo breed als ik, twee keer zo oud ook, of misschien wel drie keer. Grijs, lang achterover gekamd haar, kolen schoppen van handen. En die zegt dan met een stem van een Portugese burgemeester opstelte. waarmee kan ik u van dienst zijn? Oh ja, ik zei dus weer van die manuscripten, van die kist. en In de Nationale Bibliotheek schijnen ze ze te hebben. En dat zou ik nou zo graag eens willen. In mijn neuzen. Ja, zei die man, hè? Dat... dat is eigenlijk erg ongebruikelijk. Dat is vrij moeilijk. Dat, uh, dat gebeurt niet zo 1, 2, 3. Maar ja, ik, ik heb een vriendje... En die is uh, de chef van dat clubje onderzoekers. En die, dan moet, moet ik toch maar weer eens mee gaan lunchen. Dus die zal ik eens bellen. Nou, zo geschieden. Hij belde dat vriendje op. En ik ben nu op weg naar dat vriendje. Ik ben benieuwd wat hij me weer te vertellen heeft. O curso lógico é que devia ser a arca e as arrumações internas que a arca tem condicionam as edições. O resto. E não foi isso e não que foi aconteceu. Isso. E foi isso aconteceu. O que não se perceberam é que o que o pessoa dizia no determinado embrulho, por exemplo, Very Old Things, het vriendje heet Ivo Castro. En hij is inderdaad voorzitter van het groepje onderzoekers. Een groepje onderzoekers dat bezig is met uh, een kritische editie... van Pessoa's werk, momenteel. Hij had iemand meegenomen die uh, veel en opmerkelijke dingen kon vertellen... over de manuscripten van Pessoa, namelijk Maria Aliette Callioz. Zij heeft het boek De Rusteloosheid samengesteld en uitgegeven... in de jaren tachtig. En ze heeft al in een zeer vroeg stadium... Het deksel van de kist van Pessoa gelicht en daar een blik geworpen op de manuscripten. En wat ze vertelde was dat er helemaal geen chaos van duizenden en duizenden manuscripten in die kist te ontwaren was, maar eerder een ordening, een keurige, nette ordening van manuscripten in enveloppen en in pakpapier bijeengebonden met een touwtje. Maar het belangrijkste, zei ze, was dat er op die enveloppen... en op dat pakpapier aantekeningen van de hand van Persoa zelf te lezen waren. Aantekeningen die iets vertelden over de inhoud van die betreffende envelop... of dat betreffende pakje. Bijvoorbeeld stond er very old material. Wat aan zou kunnen geven dat het hier om teksten ging... uit het begin van Persoa's leven. Of... Andere waren concreet gedateerd van datum voorzien. Wat later onderzoekers natuurlijk ontzettend helpt bij het uh, uh, samenstellen van bundels, bundelspoëzie. Ook stonden er bijvoorbeeld uh, dingen te lezen als very bad material. Om aan te geven dat persoon hier kennelijk uh, niet zo tevreden over was. Nou, het mogen duidelijk zijn dat voor de receptie van zo'n complex... en omvangrijk uurver als dat van Pessoa... dit soort aantekeningen van onschatbare waarde zijn. Maar Maria Aliette Calioos werd ziek. Ze is twee weken in coma geweest. Uh, Jaren uit relatie. En intussen ging men bezig met het inventariseren... van de manuscripten in de kist. En het catalogiseren ervan. De boel is volledig overhoop gehaald, doorgespit... opnieuw gerubriceerd... Uh, odes van Ricardo Ries bij elkaar... teksten van Cairo bij elkaar... teksten over politiek bij elkaar in een map... teksten over literatuur bij elkaar in een map, et cetera. Dus toen Maria Liette Calioos in de jaren zeventig... Uh, wederom oog in oog stond met nalatenschap van Pessoa. trof ze die in een volledig andere staat aan... dan ze hem tien, vijftien jaar daarvoor had aangetroffen... Uh, veel van de onzekerheden die we nu hebben over het oeuvre van Pessoa... komen voort uit deze uh, jaren van catalogiseren. Toen er ontzettend onzorgvuldig en ontzettend uh, ruw is omgesprongen... met deze manuscripten. Van die oorspronkelijke ordening van Pessoa is nagenoeg geen spoor meer over. Even min als van de uh, oorspronkelijke enveloppen... en het oorspronkelijke pakpapier met die waardevolle aantekeningen erop. En als je ook de originele manuscripten bekijkt... waarvan ik er nu een aantal vormen heb liggen van Ricardo Reis... dan staat er op die tere, broze velletjes papier... die ongebleekte bruine eh, bloknootvelletjes waarop Pessoa schreef... nog eens een keer vijf of zes aantekeningen op het origineel van... Die onderzoekers die in de loop der jaren de manuscripten onder handen hebben genomen. Gewoon persoonlijke aantekeningen voor de bundels die ze aan het samenstellen waren. Of voor uh, de catalogus die ze aan het maken waren. Ja, het zijn een stel amateuristen, een stel provincialen geweest. Die hier aan het werk uh, zijn gegaan. En het is doodjammer uh, dat er geen spoor meer van terug te vinden is. Ja, Aliette Calios heeft me veel van de geschiedenis van de manuscripten dus nu onthuld. En ze uh, gaf me het adres van iemand die veel over de geschiedenis van de kist weet. Namelijk het enige nog in leven zijnde familielid van Fernando Pessoa dat hem nog heeft gekend. Zijn nicht, Manuela Nogueira. En uh, ik denk dat ik eerst even de stad in ga om dit te laten bezinken. En dan op bezoek bij de nicht van Pessoa. Oh, la, de de ik ben even over de boekenmarkt gelopen in het park van Lissabon. Een paradijselijk oord voor de boekenliefhebber. Maar de grootste attractie voor de man met hoge nood was het openbaar toilet. En wat trof ik daar tot mijn stomme verbazing aan? Op de deur van de dames toilet een uh, silhouet van een vrouw in een bontjas met een kralenketting. En op de deur van het herentoilet een silhouet van een wandelende persoa... met bril, snorretje, regenjas en hoedje. Nou, een grotere hommage aan een man die zijn hele leven flink heeft ingenomen kun je niet brengen... Aan het eind van zijn leven dronk hij minstens een paar liter brandewijn per dag. En dat zonder eh, dronken te worden. Eh, hij onderbrak zijn werk geregeld om eh, even naar de slijter te gaan op de hoek. En dan zei hij, ik ben, even, ik ben bij Abel. En zijn collega's hebben getuigd dat hij dan in optimale staat terugkwam om zijn werk te hervatten. En soms gebeurde het eh, om de haverklap dat hij eh, zijn werk onderbrak om naar de slijter te gaan. Dat een van zijn collega's tegen hem zei, maar meneer Persoa... U drinkt als een spons, als een spons, zei Persoa, als een spons. Een winkel zou je bedoelen, met het magazijn erbij. Ik uh, kuir nog wat door Lissabon. En als het 34 graden is, dan is Lissabon echt een stad om alleen maar te kuuren, Een kopje koffie te drinken, taartje te eten natuurlijk. Ik las in de krant dat, dat zo'n 60% van de sterfgevallen in Portugal... wordt veroorzaakt door te slecht eten. En als je proeft wat er in die taartjes zit... en vooral uh, in welke hoeveelheid die mensen dat hier naar binnen werken... dan is dat niet echt moeilijk voor te stellen. In de 19e eeuw was er al een schrijver die schreef... Eze de Queiroz. Die schreef dat uh, Parijs een stad van denkers was. Lissabon een stad van zoetkou. Parijs schept ideeën, schreef hij... En Lissabon gebakjes. Ja, zo is het ook wel een beetje. Je ziet hier allerlei fysieke curiosa rondlopen. Er zit hier bijvoorbeeld eh, dichtbij het Rossio een zwerver tegen, de, tegen een winkelgevel te bedelen. Met een enorm rood doorbloed gezwel op zijn gezicht. In de vorm van een framboos. Waardoor als hij loopt dat hele ding van doorbloede bolletjes eh, voor zijn gezicht heen en weer trilt en trilt. Zitten er zitten nog net twee kleine gaatjes in voor zijn ene oog en voor zijn mond. En zo weet hij dan toch nog wat geld, wat geld van uh, voorbijlopende, medelijdende uh, toeristen los te peuteren. Ah, ja. Vergroeien, mensen met vergroeide benen, bochels. Gezwellen in de vorm van een pingpongbal recht op het voorhoofd. een soort. Dat zie je vervulden. Het is echt een volkje van, van tuberculose, longen, likdoorns, blaasbal, geen klomvoeten. Ik ben trouwens op weg naar de nicht van Pessoa, Manuela Nogueira. De enige nicht die nog in leven is. Die hem ook nog heeft gekend. Ik schat haar zo'n jaar of 75 toen ik haar aan de telefoon had. En ja, misschien heeft zij de kist thuis staan. Ja, sene, je wou ik Fernand Pessoa schrijft. Of schrijft poemers. Wat is altura. Bem, eu recordo-me, eu só que me lembro, era na rua Coelho da Rocha. Sim. Sí. Debaixo da de mesa havia uma mesa de, casa de jantar muito comprida e e acabava-se de o almoço, o jantar, especialmente o jantar. E ele às vezes dizia, e se eu lembro, estava a brincar no chão, eu lembro dele de dizer para a minha mãe: "Eu escrevi isto, queres ouvir, teca, Chico? Querem ouvir o que eu escrevias da minha" Na linha 2 ele wel 55 em en... plaats van 75. Niks geen gezwellen of bochels. Een vive, levendige gezonde ik praatgrage vrouw. Die leer, leer, leer als ze schreef staan. zelf ook boeken. En uh, nou ja, goed, daar raakte ze natuurlijk niet over uitgepraat. Maar we hebben het ook over Persoa gehad. Daar heb ik wel voor gezorgd. Ze is, uh, ze is geboren in het huis waar ik als eerste uh, naartoe ben gegaan. Dat nu het Casa Fernando Pessoa is. Dat museum, dat, die bibliotheek. Waar Pessoa die laatste 15 jaar van zijn leven heeft gewoond. Daar is hij geboren toen uh, Pessoa's zus bij hem in huis woonde met haar man. En zij is, ze was tien jaar toen Pessoa overleed. Dus ja, ze herinnerde zich nog maar een paar ogenblikken uit haar kindertijd. Met oom Fernando, zoals ze hem voortdurend noemde. Ze herinnerde zich uh, zijn smetteloze kledingstijl. Altijd een wit overhemd, zwarte schoenen, meestal een strikje. Ze herinnerde zich de waszak waarmee de wasvrouw elke dag zijn was kwam ophalen. FP, zei ze, stond erop in grote letters. Ze herinnerde zich dat hij soms uh, uren achter elkaar ijsbeerde met zijn handen op de rug van de ene kant van de gang naar de andere. Ze herinnerde zich hoe ze kappertje met hem speelde en dat hij altijd uh, grapjes met haar maakte. Ze herinnerde zich hoe hij zat te schrijven aan de keukentafel en dan zei tegen zijn zus: Tekka, zo noemde hij haar. Ik heb iets geschreven, wil je het horen? En dan las hij zijn gedichten voor. Ze vertelde dat oom Fernando volkomen was geïntegreerd in de familie. Hij zorgde dat hij op elke verjaardag was met een presentje. Hij was gek op verjaardagen. En toen zijn zus met haar man en haar twee kinderen in november 1935... in hun buitenhuisje in Estoril waren... kwam hij voor het eerst niet op haar verjaardag. Hij stuurde een kaartje waarop alleen maar stond... Van harte een omhelzing Fernando. Manuela Nogueide zei dat haar moeder meteen doorhad dat er iets mis was. Er was veel storm, regen, de telefoonverbinding lag plat. Dus zei en mijn vader ging naar Lissabon om te kijken of alles goed was met oom Fernando. Nou, die trof daar de buurvrouw aan. En die vertelde dat Soa naar het ziekenhuis was gebracht. Nou, haar vader naar het ziekenhuis... En daar stierf Fernando Pessoa, 47 jaar oud... aan een levercoliek. En zijn laatste tekstje had hij een dag eerder al op een velletje papier gekrabbeld. I do not know what tomorrow will bring. Ik vroeg haar natuurlijk ook naar de kist. De kist stond op zijn kamer, vertelde ze. Met zijn bed, de commode en de boekenkast. De kist zat... Vol papieren herinnert ze zich. Maar als kind interesseerde haar dat eigenlijk helemaal niet. Wel wist ze nog dat ze ze nu dan een kattenbelletje, een klein krabbeltje... voor de oom tussen de deksel en de kist in, naar binnen schoof. En inderdaad hebben onderzoekers dat uh, later tussen de papieren van persoon aangetroffen. Ze bevestigde ook het verhaal uh, van de de onderzoekers die de boel in de kist door elkaar hebben gegooid. Er is veel ingerommeld, zei ze, en er zijn manuscripten verdwenen. En dat terwijl mijn moeder er tot die tijd nog wel zo zuinig op was... als op de Engelse porselein. Maar ik zag de kist niet. En dat klopte, zei ze, want die stond niet in haar appartement in Lissabon... maar in haar buitenhuis in Estoril. Nou ja, daar wilde ik er natuurlijk best een keer komen opzoeken... Maar ik had de indruk dat ze dat niet zo zag zitten... omdat ze er met familie eh, vakantie aan het vieren was. Ik ging op zoek naar de kist. Maar ik heb hem niet gevonden. Dat wil zeggen, ik heb niet het hout onder mijn vingers gevoeld. Ik heb niet de splinters gezien van het eikenhout. En ach nou, weet je, hoe langer ik door Lissabon liep op zoek naar... Eh, plekken van Pessoa. Mensen die iets over hem konden vertellen of over die kist. Hoe meer zin ik kreeg om die hele kist de kist te laten. En die gedichten en die boeken weer eens eh, te pakken. En op het terrasje met een biertje te gaan zitten. Of bij de taag, een koel briesje. En die kist, dat reliquie, dat curiozum. Dat kan me niet meer zoveel schelen. Ik ga lekker die gedichten lezen. En ik wil mijn hoedje terug. Ja, ik ga mijn hoedje terughalen. De kist van Pessoa. En die heeft hij dan niet gevonden, onze Michael Stoker. Wat ik wel heel bijzonder vind, dat is dat Michael het voor elkaar krijgt... om de stad Lissabon in deze documentaire eigenlijk... Tenminste vind ik dan hè, veel mooier te maken dan die in werkelijkheid blijkt te zijn. Maar dit is een persoonlijke en hele subjectieve mening. Anderen zullen vast uh, vinden en denken en voelen dat het een prachtige stad is. Goed, De documentaire dus. Die werd gemaakt door Michael Stoker. En die ging over de Portugese schrijver Fernando Pessoa. En uh, daar bleef het uh, niet bij, uh, wat Michael Stoker betreft uh, aangaande Pessoa. Maar daar horen we dan later dit uur nog meer over. Over. We gaan eerst eens even naar 1990. En, uh, Hans Dagelet die las toen bij de NCRV gedichten voor... van Fernando Pessoa in een Nederlandse vertaling van August Wilmsen. En over die vertaler heb ik nog even wat opgezocht. Geboren in 1936, maar hij overleed in november 2007. En hij was dus vertaler van Portugese en Braziliaanse literatuur. Daar gaan we nu dus even naar luisteren. 1990, Hans Dagelet. Tussen droom en daad. Kom niet tegenover me zitten. Niet naast me. Kom niet naar me toe. Kom niet met me lachen of praten. Ik ben alles moe. Ik ben moe en wil alleen slapen. Zelfs wakend nog slapen. Al dromend. Of ook zonder dromen maar in een ver en vaag vergeten opgenomen... waar geen gedachte hoeft te komen. Ik heb nooit kunnen beminnen. Voelen heb ik nooit gekund. Zelfs was het denken in mij onomlijnd. Tussen distels wierp ik wat aan geloof mij was gegund... en op een blanco bladzij schreef ik... Eind. De incognito prinsessen bleven onbekend. Voor de beloofde tronen kwam geen timmerman. Miljoenen levens heb ik door elkaar in mij omklemd... maar niemand die ooit in mijn leven kwam. En daarom, mocht je komen, kom niet naast me zitten en spreek niet. Ik wil slechts slapen, al is het een dood. Iets dat mij niet verdriet en waarmee jij je niet verdriet. Iets waarop niemand hoopt, nog niet op hoopt. Mijn God ligt op de lommerd. Ik heb verpakt in pakpapier de hoop en de ambitie ooit beleefd. Ik ben nu niet meer dan een zelfmoord. En ik ben slechts hier als een smachter naar slapen dat nog leeft. Maar slapen, wat men slapen noemt, zonder enige waardigheid. Als een verlaten vleet die eenzaam tussen duisternis en nevel schipbreuk leidt... zonder dat men van zijn verleden weet... En de commandant van het schip die tracht te volgen... ziet tussen de golven en de horizon hoe de laatste roeier der galeien wordt verzwogen. Die niet zwemmen kon. En met het titelloze gedicht van Fernando Pessoa openen we Tussen Droom en Daad. Onder de simpele naam Gedichten bracht vertaler August Willemsen een selectie uit Pessoas werk uit. En ook wij maakten een selectie. Oh wanneer de lente komt en als ik dan al dood ben zullen de bloemen net zo bloeien en de bomen zullen niet minder groen zijn dan het vorig voorjaar de werkelijkheid heeft mij niet nodig ik voel een enorme vreugde bij de gedachte dat mijn dood volstrekt onbelangrijk is Als ik wist dat ik morgen zou sterven en het was overmorgen lente... zou ik tevreden sterven, omdat het overmorgen lente was. Als dat haar tijd is, wanneer dan zou ze moeten komen tenzij op haar tijd? Ik hou ervan dat alles werkelijk is en alles zoals het moet zijn. Daar hou ik van, omdat het zo zou wezen ook als ik er niet van hield. Daarom, als ik nu sterf, sterf ik tevreden. Want alles is werkelijk en alles is zoals het moet zijn. Men mag Latijn bidden boven mijn kist, indien men wil. Indien men wil mag men rondom dansen en zingen. Ik heb geen voorkeur voor wanneer ik toch geen voorkeur meer kan hebben. Dat wat zal zijn, wanneer het zijn zal, zal zijn dat wat het is. Dat was een fragment uit een aflevering van Tussen Droom en Daad... van de NCRV uit 1990. En Hans Dagelet was degene die die prachtige gedichten van Pessoa voordroeg. Michael Stoker, de maker van de eerder in dit uur gehoorde documentaire... die promoveerde op het meesterwerk van Pessoa... getiteld Boek der Rusteloosheid. En eerder dit jaar, in juli, was John Jansen van Galen... bij Met het Oog op Morgen in gesprek met Stoker... en met de Nederlands-Portugese zanger. Fernando Lamariñas. John Jansen van Galen. Dan nu, Fernando Pessoa. Spreek ik het goed uit? Prima, geweldig. Okay. Uh, goedenavond, Michael Stoker. Goedenavond. Deze week gepromoveerd... Uh, proficiat nog... Hartelijk dank. ...op de Portugese dichter Fernando Pessoa. Of, of precies gezegd, op diens boek Der Rusteloosheid... Uh, en je hebt iets bij je in, in verband daarmee? Nou, ik heb uh, meegenomen een tijdschrift... wat in juli 1913, dus precies één eeuw geleden, is verschenen. En daarin ja. is eigenlijk het allereerste tekstje... wat Pessoa ooit schreef voor dat boek De Rusteloosheid afgedrukt. En dat zie je daar ergens in het midden van dat tijdschrift. Een heel oud geraveld tijdschrift is het... met ja. de, wat gaten van de Vergeeld. boekenwormen er doorheen uh, zichtbaar. Ja, patina, dat tijd is er overheen gegaan. Ja, precies, maar daar is het allemaal mee begonnen een eeuw geleden. Ja. Wat is daarmee begonnen? Uh, want, want dat boek, de rusteloosheid, als ik goed begrijp, dat heeft de Pessoa zelf. Niet kunnen voltooien. Nee, hij is in 1935 overleden en liet toen eigenlijk een grote kist na met daarin zo'n 30.000 velletjes. Heel veel verschillende soorten teksten van filosofische notities tot heel veel gedichten ja. vooral ook. Daar is hij ook al heel beroemd mee geworden. En in 1982 is er toen uh, ontdekt eigenlijk een boek ter rusteloosheid. Een groot ah, pak ja. papier waar steeds boek ter rusteloosheid opgeschreven stond op elk velletje. Huh. En dat kun je dan samenstellen tot één groot dik boek. Ja. Is dat geen handicap als je het leest? Want je weet niet. In hoeverre het Pessoa is die het zo heeft samengesteld of anderen? Ja, dat is dus altijd de grote uh, vraag en daar ging dus mijn proefschrift ook over al die verschillende edities die er in de loop van de 30, afgelopen 30 jaar in Portugal zijn verschenen. Wat is nou het echte boek de rusteloosheid? Ja. Want de enige die dat eigenlijk kan zeggen is Pessoa, die is er niet meer en sindsdien is er een hele zwerm van uh, Pessoa deskundigen ja. in Portugal actief om uh, ja, eigenlijk om het hardst te roepen wat nou het echte boek de rusteloosheid is. Ja, ja uh, Pessoa geldt als de belangrijkste Portugese schrijver en dichter, maar in, in Nederland is hij, durf ik wel te veronderstellen, minder bekend. Introduceer hem eens voor het publiek? Nou, het is eigenlijk een, een, een inmiddels wel vrij bekende en ook in Nederland wel veel gelezen dichter, die vooral beroemd is geworden voor het, over het, voor het feit dat hij eh, niet alleen onder eigen naam schreef, maar onder meer dan eh, 100 andere namen. Dat noemde hij zelf heteroniemen. Dat waren alter ego's. Niet zozeer pseudoniemen, maar echt mensen van vlees en bloed... met een andere filosofie, andere uh, levenswijzheden... Uh, andere stijl vooral ook, een andere biografie. Sommigen waren eerder geboren dan persoon zelf. Een zeer veel meervoudige literaire persoonlijkheid. Precies. en dat is eigenlijk een unicum in de wereldliteratuur. Iemand die zo uh, extreem tot aan zijn dood... eigenlijk die, dat spel met die verschillende alter ego's heeft volgehouden. Nu ben jij al tien jaar achtereen continu met Pessoa bezig. Maar wat was het in zijn werk oorspronkelijk dat je. Uh in zijn greep kreeg. Nou, uh, twee dingen eigenlijk. Dit, dit spel met die alter ego's is een heel fascinerend spel. Want we kennen het allemaal wel van romans... waarin verschillende personages een rol spelen. Ja. Of theaterstukken natuurlijk. Maar dit is iemand die probeerde in de literatuur... zijn theaterstuk eigenlijk te laten vormgeven. Door middel van die verschillende uh, alter ego's. En het tweede aspect is dat Pessoa... zowel in zijn gedichten, maar vooral ook in het boek... De rusteloosheid, hele grote thema's... als liefde, dood, verlangen, verdriet, et op een ontzettend glasheldere manier kan verwoorden. Ja, voor, dat, uh, voor je promotie heb je onderzoek kunnen doen in de archieven van Pessoa. Ja. Was dat voor de Pessoa-liefhebber die je bent een land? Dat is natuurlijk fantastisch om, als je die, die uh, schrijver zoveel hebt gelezen... dan uiteindelijk af te dalen in de krochten van die bibliotheek... waar dan het allerheiligste, als het ware, uh, zit opgeborgen. En dat zijn dan uh, die 30.000 velletjes. En die heb ja. ik allemaal stuk voor stuk door mijn vingers <lacht> laten gaan... Allemaal op zoek naar de, nou ja, de teksten voor in dit geval het boek de rusteloosheid. Ja. Pessoa inspireert nog altijd andere kunstenaars. Zoals ook zijn voornaamgenoot de zanger Fernando Lamerinas. Afkomstig uit Portugal. Goedenavond. Goedenavond. Wanneer begon u Pessoa te lezen? Um, ik begon uh, Fernando Pessoa te lezen niet, niet zo vroeg. Uh, eigenlijk uh, na een carrière van vijftig jaar... ik denk dat de laatste vijftien uh, jaar... begon ik belangstelling voor hem te hebben. Omdat vroeger ken ik nog niet eens vanuit de persoon... omdat ik ben uh, op een uh, vroeg uh, jonge leeftijd uh, vertrokken van, van Portugal. Yeah. Maar zeg maar tien, vijftien jaar geleden... begon ik mijn uh, belangstelling te tonen voor vanuit de persoon. En werd ik meer en meer gefascineerd bij hem. Maar meer uit de kant van de muzikant. Omdat ik uh, de meer Miguel, ik wil hem ook uh, feliciteren voor zijn. Uh... Oké. Okay. Obrigado, Fernando. Obrigado. <laughs> Met een plezier. Uh, maar ik ben een liefhebber van Fernando Pessoa. So. Uh, maar ik heb hem ook uh, in de laatste jaren. En veel meer de laatste jaren omdat ik had een project met Henrik Vlugmans... en mijn vader Arnaud over de Fernando Pessoa. Ja. En ik heb uh, behoorlijk veel gelezen en meer en meer uh, ja, u hebt gefascineerd. Een, uh, u hebt een cd uitgebracht met gedichten van Pessoa... die u zelf op uh, muziek hebt gezet. Daar laten ja. we een fragment van horen. Oh. Ja, de Fernando Lamarinas, waarom is Pessoa voor u een bijzondere dichter? Het um, is uh, zijn zi uh, lyricisme voor mij. Um, voor mij uh, hij is muziek voor mij. Omdat ik ben muzikant. Ik ben geen literaire. Zo uh. so voor mij, als ik zijn uh, gedichten uh, hoor, uh, lees... het uh, is voor mij muziek. Zo, so, uh, da dat inspireert mij. Uh, omdat uh, zijn gedichten even meteen muziek voor mij... als ik het lees... Ja. Ik kan het niet, niet anders zeggen. Nee. <laughs> Dank Fernando Lamariñas en Michael Stoker. Dus als we nou eens kijken naar de belangrijkste boeken uit de Europese literatuur... noemen we Ulysses van Joyce, Thomas Mann, Toverberg, Kafka, het Proces, Flaubert, Madame Bovary. Hoort Pessoa daarbij? Absoluut. Ja, Absoluut. Ja, zeker. Ik, dat was een van de punten in mijn uh, onderzoek... dat ik gewoon eens wilde kijken hoe Persoas zich staande zou weten te houden... tussen die grote kanonnen ja. in de wereldliteratuur. Ja. En ik kan niet anders naar die 2400 pagina's... die ik in die, die tien jaar legen, heb heen, geschreven over panden, ja. ja, precies, uh, kan ik niet anders dan concluderen... dat hij dat gewoon met dat boek behoort tot het hart van de Europese letteren. Ja. Maar waar komt dat dan op neer dat je zegt... ja, de, dat niveau heeft hij bereikt. Waar zie je dat nou, ja, Nou, dat, kijk, dat, dat is altijd lastig. met Je hebt geen, geen laboratoriumtestje in de literatuurwetenschap... waardoor je kan... Kijken van uh, zit het zo of zit het zus. Maar um, in de thema's die hij aansnijdt, hij was een tijd ver vooruit. Toen het, toen het in 1982 uiteindelijk verscheen, toen was dat boek nog net zo actueel. als veel andere boeken die pas uh, 20, 30 jaar geleden ja. verschenen. Nou, dat zegt iets over uh, ja, de manier, de stijl, de, de ideeën, de beelden. Dat is allemaal heel modern. Veel, ja. ze, ze, zeer zijn ver, tijd ver, ver vooruit. Ja. Je zei al, hij stierf in 1935 uh, en, en werd pas veel later bekend, doet, doet aan Van Gogh denken. Ja, zeker. Nee, dat is een, een vergelijking die, die juist is. Er zijn natuurlijk veel grote kunstenaars die juist iets doen... wat in hun eigen tijd nog niet heel erg uh, geaccepteerd wordt. Ja, en dan wordt het uh, pas, uh, als ze er zelf niet, niet meer van kunnen genieten... Uh, wel geaccepteerd. Ja. Je schreef behalve dit proefschrift al een ander boek over Pessoa. Je organiseerde ook het Pessoa in Nederland Festival. Je bent dus niet, niet alleen een kenner en een wetenschapper... maar ook een pleitbezorger. Je Zeker. Je hem omhoog stoten in Nederland. Absoluut, ja. Ja, ik vind echt dat persoa gewoon standaard moet worden gelezen... op middelbare scholen en in studies, vooral studies, letterkunde... dan moet je gewoon van Pessoa uh, kennis nemen. Ja. En zeker ook mensen die bijvoorbeeld het boek Nachtterrein naar Lissabon... wat heel recent nog een enorme verfilmd bestseller is, ja. was... en ook verfilmd is ja. dit jaar, um, dat dat het boek de rusteloosheid stond model voor het boek Nachtrijn naar ja, ja, ja. Snap je, de hoofdfiguur die vindt een oud manuscript, Portugees manuscript... dat is eigenlijk in, fic in, in een fictieve vorm het boek de rusteloosheid. Ja. En, en, en lukt het? Vindt Pessoa al meer ingang in Nederland? Het boek de is al sinds 1990 in Nederlandse vertaling verkrijgbaar. Nog steeds in druk. Dus eigenlijk mag je wel spreken van een soort everseller. Er worden ja. steeds weer nieuwe lezers voor het boek de gevonden. En ik denk ook dat het een boek is wat je steeds weer even uit de kast kunt pakken... een paar bladzijden uitlezen. En dat kun je eigenlijk je hele leven door blijven doen. Ja. Fernando Lamarinas, merkt ja. u om u heen dat Pessoa eh, toeneemt in, in populariteit, zal ik maar zeggen? Ja, ja, zeker weten. En uh, uit uit die die reacties van uh, van de van de zeg maar van programma dat wij hebben gedaan voor, voor zes weken, dat zo mensen uh, uit het publiek zeggen: oh, uh, ik ken Fernando zo niet, maar ik ga zeker weten um, uitzoeken. Ik ga, ik ga de internet. Uh, ja, ja. Ik vond het uh, prachtig. En die die die belangstelling en dat dat vond ik uh, het voor mij. Het was hartverwarmend Omdat door, door de muziek. De, de, de belangstelling daar wakker van... van die mensen dat hij hem nooit had uh, gelezen. En ik, ja. ik weet het zeker dat mensen zijn meer hem geïnteresseerd En hij is zo, zo uh, groot dat hij moet worden gelezen. Hij moet worden gelezen. Ik Tot zover de, uh, Fernando Pessoa. Dank Michael Stoker en Fernando Lamarinas. Al dus John Jansen van Galen in een fragment uit... met het oog op morgen van de NOS. Eerder uitgezonden in juli van dit jaar. En hij was in gesprek dus inderdaad met Michael Stoker... die op zijn onderzoek naar Pessoa's boek... der rusteloosheid promoveerde. En met de Nederlands-Portugese zanger Fernando Lamarinas. Fernando Pessoa's onvoltooide leven... dat was het onderwerp in dit uur en in deze nacht... die bij VPRO's Woord gaat over de onvoltooidheid. De nagelaten lijst van zeven 27.543 documenten, die zal voorlopig ook nog niet af zijn, denk ik. Daar zal nog wel wat uh, uitgeplozen moeten worden. Dit uur is bijna voltooid, maar we hebben nog heel even tijd. We blijven gewoon even in Portugal. De Portugese zangeres Dulce Pontes, zangeres en liedjesschrijfster... en haar liedjes dragen bij aan de heropleving van de Portugese volk... en de fado-muziek. En... Ik heb een keer een live optreden van haar bijgewoond. Toen was ze nog niet zo heel erg bekend. En ik had voor dat nummer kunnen kiezen... want dat was het nummer waarmee zij toen opende. Ik weet het nog, in Utrecht. Maar ik heb gekozen voor iets wat ik eigenlijk helemaal niet ken. Uh, het is getiteld Cinema Paradiso. En daarvan zegt overigens uh, technicus Hans Schelvis... dat het een prachtige film is. En het is een samenwerking tussen Dulce Pontes en Ennio Morricone. Cinema Paradiso. de Portugese zangeres Dulce Pontes. En daarmee sluiten we dan dit uur over Fernando Pessoa af... hier bij uh, VPRO's Woord op Radio 1. Ja. En wat gaan we nog doen? Uh, we hebben in het laatste uur een soort onvoltooide assortie... noem ik het maar eventjes. En uh, zo meteen in het uh, ene laatste uur... een uh, zinloos gesprek. Ja, dat klinkt een beetje vreemd. Maar dat is een uh, heel bijzonder hoorspel. Dus ik zou zeggen, blijf er even bij... hier op Radio 1 bij uh, Woord van de VPRO... Vragen en opmerkingen kunt u mailen naar woord.vpiro.nl. Het is nu tijd voor een kort journaal, dus tot zometeen.